Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag begint in Duitsland een hele grote luchtmachtoefening van de NAVO. Tot volgende week vrijdag oefenen honderden toestellen uit 25 landen. Dat zegt correspondent Wouter Zwart. Denk aan situaties waarbij je weer overwicht in het luchtruim moet terugpakken. Maar denk ook aan het samenspel met grond- en commandotroepen. Eigenlijk het hele spectrum van luchtsteun bieden tot en met elektronische oorlogsvoering. In totaal doen er 10.000 militairen mee aan die oefening. En sinds een uurtje kunnen veehouders in Nederland online checken of zij bij een van de 3000 piekbelasters horen. Ze kunnen hun bedrijf dan voor veel geld verkopen, zegt verslaggever Roel Bolsius. Het wordt dus wel een regeling op basis van vrijwilligheid. En als niet genoeg boeren zich ervoor inschrijven, dan zal de overheid alsnog met verplichtende maatregelen komen. Maar goed, zover is het nog niet. Als veehouders besluiten om hun bedrijf te verkopen aan de overheid... mogen ze niet in een ander deel van de Europese Unie doorgaan met boeren. In een behoorlijk druk ochtendje in het zuidwesten van het land. De Haringvlietbrug is dicht voor onderhoud. Daardoor moet verkeer tussen Zeeland, Zuid-Holland en Brabant omrijden. Op die omleidingswegen is het vanochtend dus niet echt lekker doorrijden. En vanuit Amersfoort vertrekt vandaag een ploeg met Nederlandse sporters naar Berlijn voor de Special Olympics. Het is een groot evenement met 7000 sporters, allemaal met een verstandelijke beperking. Er zijn onder meer zwemmers, atleten en wielrenners. De directeur ziet gespannen koppie's. Vandaag is ook echt een hele spannende dag daarom. Uh, ja, twee weken lang van huis, sommigen hebben dat nog nooit gedaan. Uh, sommigen zijn nog nooit in het buitenland geweest en weten echt niet zo goed wat hun te wachten staat. En met een verstandelijke beperking is dat misschien nog extra uh, moeilijk, maar ze gaan allemaal letterlijk de grenzen over. De jongste Nederlandse speelster is een wielrenster van 17. De oudste is 63. Zij doet mee met bolen. En het weer nog meer van hetzelfde. De temperaturen schieten flink omhoog vandaag. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon en 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file door een ongeluk met een vrachtwagen op de A10 Noord bij Amsterdam. Richting Den Haag en Rotterdam kost dat je nog een kwartier extra. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. For watching young life shame, in mind keys, solutions to remedies, enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. God is de dj. God is de dj. Van nou, dat klopt. Uh, Fetus, dat, ja, ja. ja, ja dat, uh, Zo, we gaan echt... weer een uitzending maken. Maar goedemorgen, Sam gezellig uit de studio. We nou, hartstikke tien leuk. tien weken in het museum gezeten. Dat was ook heel ja, erg leuk. dat was erg leuk. Uh, zeer de moeite waard. Uh, zeer de moeite waard. Uh, mooie, mooie, mooie... Uh, uh, noem je dat? Museum? Uh... Ja, prachtig. Ja. Ze hebben van de week ja. zo hard gewerkt om weer een nieuwe expositie uh, te Precies. maken met die, met die racewagen ja. waar we het straks over gaan hebben. Ja. Uh, maar, uh, nee, we hebben een drukke uitzending, maar hoe is jouw weg geweest eigenlijk? Nou, eigenlijk heel goed, want uh, ja, we hebben, een, uh, we hebben een nieuw hondje. Ja? En, uh, ja, dat is natuurlijk een hele hoop werk. Ja, dat begrijp ik. Dus <laughs> net, net op je een baby, heb je. Ja. <laughs> Opnieuw. Ja, inderdaad. <laughs> dus wat dat betreft, ben je druk bezig. dat goed. lekker man, En jij? Nou, oh goed, ik ben nog steeds aan het bijkomen van een lang weekend motorrijden. Duizend kilometer in, in de Eifel en België. En Wat leuk, man. Dus uh, ja, dat is niet goed voor je rug, maar het is wel heel erg leuk, moet ik ja. zeggen. Ja, jij, jij bent ook nog weg geweest, hè? Ik ben nog een weekje weg geweest met uh, Frank Paardenkoper. Hartstikke leuk. En met, uh, met uh, vriend Mike. Ja, dat uh, was helemaal uh, top natuurlijk. Ja, we uh, hebben vrij weinig gedaan. Ja, gezeten op het terras. Ja, lekker. Mijn, hele, mijn hele achterkant is nog wit. Ik niet. zeg een paar foto's, daar word je niet moe <laughs> van. Geven, <laughs> nee, daar word je niet moe <laughs> <van>. <laughs> uh, Wat gaan we allemaal doen uh, deze... Uh, nou, vertel het eens Deze even. zaterdag. Nou ja, we hebben Maxim geij van... Uh, dat is de DJ Lady Mix. Die zit al klaar. Daar gaan we zo met praten. Over haar succes met Beats at the Beach. Haar DJ-school. Hartstikke leuk. Daarna krijgen we een telefonisch interview met Mike Dodeman. Die gaat uh, wat vertellen over de, de nieuwe expositie in het mu Sanfors Museum. Uur drie, inderdaad. Uh, ik ben gisteren bij de opening geweest, dat was heel leuk. Daarna hebben we de Wijker van de Provincie aan de lijn over de aanpak van de Zeeweg. Uh, ja. uh, die willen ze veiliger maken en hoe het allemaal uh, gaat en, en, en, en, en wat er moet gebeuren. Uh, en uh, na het nieuws van 11 uur komt wethouder Martijn Hendricks praten over de, de remake van Stamford uh, uh, Nieuw Noord. Nieuw Noord, inderdaad. Stamford ja. Nieuw Noord. Uh, Leo Missebek komt ons vertellen over de wandelvierdaagse. En uiteindelijk hebben we het ook nog uh, Misha Suttorp van de Dance Academy. Want die zit in uh, grote problemen. Hè? Dat is heel erg jammer. Daar ja. weet jij natuurlijk ook wel wat van. Uh, Maxime, denk ik. Ja, ik heb het gehoord. In de... Ja, vervelend. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, hartelijk ja, welkom. Goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Ja, hartelijk dat je bent uh, Maxime? Want. <laughs> Ja, we hoeven de kram over te slaan. dan komen jou nou weer tegen. Want ja, leuk hè? Je doet van alles hè? Ja. En een, een van de hoogtepunten van de afgelopen uh, uh, uh, weken... was wel de, het optreden met de kinderen. Want jij geeft ook kinderles. Ja. Bij, uh, op het strand hè? Bij, ja. The de, the life, ja, dat was gigantisch. Was ja, zo, maar waar, ja maar ge, was wel leuk. Waar, waar, waar, waar doseer je de, uh, ze, de kinderen in? Ik zit op uh, de basisschool De Zeevonk. Ja? Daar zit mijn uh, DJ school zeg maar okay. in het gebouw. Ja. Daar, en daar geef ik les. En daar geef je les? Ja, drie keer per week. In, het, in, in, in de manier waarop ze moeten... Uh, Scratchen? Uh, ja, no, gewoon heerlijk in een gymlokaal. No. Ja. Dan heb ik mijn setje staan met mijn twee boxies. En dan uh, gaan we lekker herrie maken. Maar ja. het is niet alleen op uh, KK3-muziek waarschijnlijk. He? Nee, is nee. Echt, uh, nee. <laughs> een beetje house, een beetje techno. House. Van alles gewoon. Hoe, vind ik, hoe vinden kinderen dat? Ja, leuk. Ze ja? zijn echt super enthousiast, ja. En, en wij weten natuurlijk dat Nederlandse discjockeys zeer talentvol zijn, uh, globaal. Ja, <lacht> um, zeker. Merk je dat ook? Nou, ik merk wel dat, uh, dat er een paar tussen zitten. Dat ik denk, ja. Ze kennen die naam waarschijnlijk ja. ook, Garrick en uh, Noor. Ja. Ja, ja, ze zijn, er zitten wel... Uh, ja, de ene leert het natuurlijk wel sneller dan de ander. Mm -hmm. Maar uh, ja, er zitten wel talentjes tussen, hoor. Ja, en hoe doe je het zelf, hoor? Bijna 16 jaar. Zo, ongewoon. Ja. ja, leuk. Ja. Dus dan ja. ben, ben je redelijk vroeg begonnen. Of? Ja, 15 was ja, ik. 15, hè, ja. Dan, ja. Hoe kwam je daar zo op om dat te gaan doen? Ja, nou, ik, ik vond het eigenlijk altijd wel leuk om op verjaardagen de muziek. te ik, ja, zal ik even een liedje opzetten? Zo begon het eigenlijk. En toen uh, ging ik helpen schoonmaken in een discotheek in de haltstraat bij Fame. Mm -hmm. uh -huh. En toen uh, wou een vriend van mij die wou draaien. En uh, nou, die vond het toch net niet. Toen zei ik, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk... Ja, je dat was met, met platen op. of met, uh, met CD's. Nee, uh, gewoon de Pioneer CD's. Dus met USB en met CD's, zeg maar nog. Zo, dat zijn, dat zijn termen, zeg. Ja, ja, Mij zegt het weinig hoor, maar ja. Ja, jij bent, ou jij bent ja. oud, Hans. Ja, je bent de oudste. <laughs> nee, ja, en zodoende ben ik daar gaan oefenen, oefenen. En toen ging het allemaal een beetje wel vanzelf. Ja. Wat leuk. Hè? En hoe kom je aan de naam uh, DJ Lady Mix? Ja, mooi. Nou, ik wilde iets met, uh, met Mix. En mm -hmm. toen was het eerst uh, DJ Maxi, DJ Maxi Mix. En... Toen kwam er iemand van, ja, waarom ben je niet, waarom niet lady in the mix? Nou ja, toen was het, toen was het lady meteen mix, duidelijk, ja. lady mix. Ja. ja, en dat is eigenlijk altijd wel zo... Uh, leuk hoor. Zo echt al een aantal jaren ja. uh, is het lady hebt mix. Veel, je hebt heel veel volgers, hè, op, op uh, Facebook. Facebook? Ja, 12.500. 12.500. Ja, nee. ongelooflijk zeg. Ja. Hey, en die foto die je net gemaakt, die je net gemaakt is die komt erop. Die gaan we ook posten. Nou, op. leuk. Ah, ja, met ja, jullie. Hans, dat is dan bij eindelijk, hè? eindelijk, hè. Nou, dat is zo'n weinig <laughs> likes. zullen weinig likes worden, hè, denk ik. Hé, <laughs> hey, maar ik ga nog even terug naar dat, dat evenement Ston voor de Dat Heb je met kinderen gedaan? Ja. ja dat is toch voor, nou, wat er zijn, 500, 600 mensen of zo, denk ik. Ja, die zijn, ja het was niet zo mee? heel erg dicht nee? toen nog, maar er was best wel wat volk ja, Zijn ze dan niet nerveus? Ja. Dan, ja. Ja, de ene die, het uh, is grappig, uh, Bo had geopend. Dat is een jongetje van acht. Ja, die heeft er helemaal niks van. Ja, ik open wel hoor, juf. Ja. Ja, het is echt fantastisch. Ja, wat leuk. Ja. Ja, dus de ene is, nou, ik, ik heb zelf ook altijd wel heel erg plankkoorts gehad in het begin. Het uh -huh. gaat nu wel uh, veel is, beter. Maar voor, de ja. zenuwen met sommige dingen, ja? ja, dat ja. is er wel gewoon. En dat ja. heb ik ook nog steeds. En ik, en ik zei ook tegen de kinderen, dat is heel normaal, hè? Dat is gezonde spanning. Ja, tuurlijk. Ja. En uh, nou, ja, toen ze klaar waren, toen... Uh, mogen we nog een keer? <laughs> ja. Ja. <laughs> toen gingen de eerste mensen al naar huis, hoor. niet Om 12 ja. uur, nou, ja, dat is ja. Maar ze vonden het heel erg leuk. Ja. Ja. ja. Voor de herhaling vatbaar, maar dan ben je nog maar bezig. Daar kunnen we niet Wie weet, Ja. zou wel leuk zijn. Ja. Ja. Is, is, is, is Beat at the Beach, is dat dan jouw, de naam van jouw school? Ja, die is okay. de school Beach at the Beach. Ja. Wat goed? Ja, de Beat aan de zee, ja. aan het strand. En, zeg en maar. Kunnen andere kinderen zich ook aanmelden die, ja. die niet op die school zitten? Ja, ja. ik heb mensen uit Overveen, okay. uit Heemsteden. En hoe ja. doen ze dat? Aanmelden kan via de website. Via jouw website? Ja, kan de, je inschrijven via de website. De, de website is beats at the beach. www.djschoolbeachatthebeach.nl at okay. the beach.nl. Ja. DJschoolbeats at the beach.nl. Ja. Nou jongens uh, en meisjes, nee, uh, luister goed. Ja. Maar wat, wat zijn jouw uh, zeg maar. Uh, uh, wat wil je in de toekomst nog bereiken? Met het, met het, uh, dat je in grote clubs gaat staan of dat je naar het buitenland gaat. Heb jij ideeën daarover of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. nee. Ik vind het helemaal leuk hoe het nu gaat. En als er iets op mijn pad komt, dan geef ik ja. me daar een over en dan, ja. dan doen we het wel. Want je draait wel veel in Standvoort, hè? Uh, ja, wel ook veel buiten Stamford, toch? Ja, toch wel. Ja. Oké, okay, leuk. Ja. Want je gaat ook uh, met de Grand Prix, heb ik begrepen, ja. een paar dagen staan bij ja. el, uh, Café Laura Hardy ja. in de straat. Oh, leuk ja, hoor. Ja, en 8 juli uh, bij Dancing in the Street? Oh, morgen sta ik bij Amsterdam Beach Hotel. Oh, oh 10 je 10 jaren jaren ja, dat Klopt, ja. Ja. ja. leuk. Oh, daar sta je. Oh, dat is ja. je misschien wel even langs, ja. Ja, gezellig. Een biertje halen, want ja, het leuk. is hartstikke warm. Dus ja. ja. Maar het is ook natuurlijk hartstikke leuk, ja. Tuurlijk. Ja. Ja. Dus de, zo heb je je, je adresjes in Zandvoort en ja. uh, ook buiten Zandvoort dan? Ja, je eigen dorpje blijft altijd Ja, spellen. natuurlijk, dat begrijp ik, ja. Want jouw vader, uh, je vertelde net dat je met je vader zes, zeven jaar geleden hier ook in de studio bent geweest, hè? Nee, langer zelfs. oh is langer geleden? Ja, al? ik denk dat dat twaalf jaar geleden is. Twaalf jaar okay. geleden. Ja, toen kwam ik hier voor het eerst met hem, ja. ja voor mijn eerste interview als Lady Mix, ja. oh dat was ook als ja. Lady Mix. Oh, ik ja. heb het niet teruggeluisterd helaas, maar uh, was dat leuk? Ja, ik vond het zo spannend. Ja, uh, Gaat nu allemaal iets makkelijker. <laughs> Wat deed jouw vader? Uh, mijn vader heeft vroeger in Zandvoort de Bastille gehad. Oké. Okay. Yeah. Jaap. Ja. Wat later oh, is dat, het dat is mijn vader. Ja. En Hannes is jouw oom. Ja, van Lienkode. Ja, ja oor, inderdaad. Hij een kleine posten, wereld. Ja, ja. Ja, ja. Wat een kleine wereld. Ja, ja leuk. Ja, ik ken, ik ken ze natuurlijk al. Ik heb ze allebei... Ik heb je vader ook gekend. Ja. Uit de Bastille. Uit die klopt. periode, ja. En ja, dan, dat ja. is mijn papa. Ja, overleden <laughs> overleden, Ja, maar, ja, ja. zeven jaartjes nu. Jij hebt nog meegemaakt dat hij in die... In die ja Dat, nee. nog, dat ik, hij in die kroeg stond in. Nee. Nee, want ik ben Ik ben nu 31. Oh, okay. En volgens mij uit mijn hoofd is dat nu 37, 38 jaar geleden. Ja, sowieso. Ja. Nee, ik was er toen nog niet. Nee, daar was je er nog niet. Naar. Nee. nee. Nee, toen kon je ook nog niet draaien. Nee. nee dat klopt. Nee, dat ben ik met je Maar het was wel een heel gezellig café, hoor. Dat weet, dat weet jij nee, ik ook Ik weet het er alles van, ja. ja. ja, we hebben daar ja een enorme ik ken er verhalen, gehad. inderdaad. Ja. We, hebben, er we, ooit, we hebben ooit een keer, uh, zeg maar, we, we hebben een uh, hit gehad met dingetje met de rubberen en toen, en toen hebben we daar de, in de Bastille hebben we de, het, zeg maar het feest gegeven... waarin uh, de, de promotor van de platenmaatschappij... Rubberlaarsens Rubberla, dus kwam overal aan, aan, aan Frank Paardenkoop. Oh ja. Die dingetje uh, is en was. En, uh, dus we hebben daar een enorm feest gehad. En ik kwam laatst een, een, uh, een video tegen... waar dat waar hele feest op stond. Dus de hele pastier stond er nog op. En, uh, ja, was er erg grappig. wat leuk. Kunnen we wel een leuke ja. sketch van maken, denk ik. Ja, ja. Van rubber en kaplaar. Kaplaar is van rubber. Ja, ja. Oh, dat rubber. Helemaal niet. Nee, nee, ik nee. Weet het, nee, Nee, Je moet het, je moet het draaien. Ja, ja Echt, hè? Die ik ja, nummer, ja. En dan denk ik die, zei ook. Ja, maar ja. <laughs> ja, maar goed. Maar maar los, ik ken niet alles. Nee. Los, nee, het is, het is een, uh, een cover geweest van uh, De Rode Schoentjes. Weet ja. je dat? Ja, dat is ja, een De Rode Schoentjes was van uh, Roland Molendijk. Ja, ja, ja. En die heeft De Rode Schoentjes gemaakt. En ik hoorde dat nummer. En toen. Uh, uh, uh, ik, ik was helemaal shocked van dat dit hits worden, dit soort rare, idiote platen. Foute nummers, hè? Foute nummers. Oh, nee. ja. ja, maar fout, fout, maar serieus bedoeld. Ja, ja, ja, ja. Begrijp je? En, dat en, worden de grootste hits. Dus toen wilde ik Frank. Het, toen zei ik, Frank, we moeten iets doen met rubber rubberkaplaars of zo. Of, uh, ja, dat gaan we doen. En, uh, dus toen uh, hebben we de muziek opnieuw gemaakt. Wat uh, oh, grappig. En het werd uh, nummer drie hit. Oh, wat groot. 40, ja. ja, Mooi man. Ja, oh, het leuk. een hele grote hit nou, geweest, 1993. Ja, ik ben er twee. Een van de hoogtepunten in het uh, bestaan van. Had je, uh, had je kunnen weten ja. toen je één was. Ik was een jaar oud. <laughs> <laughs> He, dat was een van de hoogtepunten van dingetjes. Ja, het is wel ja. de grootste hit geweest ja, die we gehad hebben. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wat dat betreft. Uh, ja. Nog even, uh, Maxime. Jij uh, draait ook op scholen of je geeft uh, uh, parties voor. Uh... Ik uh, doe kinderpartijtjes, workshops. Oh dus op ja. Verjaardag, kinderverjaardag, ja, maar ook ja. op scholen. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld afscheidgroep noem noemen we ja, dan, dat. Ja, uh... eindfeestjes, maar ook uh, ja. dat school mij huurt om de ja zeg maar een soort cultureel activiteit te doen. Uh -huh. En dan uh, kom ik. Uh, ja. dan mooie ze de klas in zes, zeven groepjes. Uh -huh. En dan uh, geef ik hun zeg maar een beetje de basis uitleg ja. van het draaien. Uh -huh. En uh, ja, zo ben ik ook begonnen met het krijgen van mijn leerlingen. Maar is dat met platen dan? Nee. Oh, niet met platen. Nee, geen USB. Nee. Maar dat is juist leuk. Dan kun je lekker terug... Dat is wel Ja, maar met 2D's ook, hoor. Kan dat, ja? Ja, ja, ja. USB's. USB. Een USB. Daar staat al muziek op en een koptelefoon. Je hebt tegenwoordig computers die alles kunnen waarschijnlijk. Hele koffers waar iedereen mee naar de clubs ging, heb je een koptelefoon. Jij hebt natuurlijk in 15 jaar de hele technische ontwikkeling wel meegemaakt, met wat kan doen met die computer. Ja, het en, uh, wordt wel steeds uh, steeds professioneel en ja. steeds beter waarschijnlijk. Hè? En wel wat makkelijker ook ja moet je, moet je vaak nieuwe apparatuur aanschaffen? of valt dat nee. Nee? Nee. nee. Ik dat heb gewoon je nu mijn setje daar ah. doe ik het gewoon mee. Ja. Ja. Nou, doe je en dat goed. werkt prima. Ja. Ik He, werk ja. in groepjes van twee met de kinderen. Ja, leuk dus hoor. die wisselen elkaar ja. dan af. Ja. Ja. Ja. Maar dat hele DJ vak is natuurlijk uh, de laatste uh, 15, 20 jaar wel serieuzer geworden dan het ooit geweest is ja maar het moeilijk, Dit wordt serieus hoor. genomen maar, uh, ja, ja maar het is wel moeilijk om om Echt te door te breken, ja. hoor. Dat is echt ja. een hele ja. moeilijke wereld. Ja, je bent niet ja. zomaar een tjecht. Nee, hoor. Een, nee, een er zijn zoveel nee. dj's. Ja, dat is ook waar, natuurlijk. En ja. het is echt niet zo makkelijk, hoor. Nee, nee, nee, nee Ik nee, vind nee. 12.500 volgers al... Vind nee, ik al zo'n nee. aardig ja, beginnetje, hoor. Goede, goede stap. Ja. En hey, je bent een goede naam, de DJ Lelymix. Dus, uh, Dankjewel. Nou, morgen, als, als iemand het wil horen een beetje... dan, dan kan hij morgen bij Hotel Amsterdam Beach... Ja. Uh, komen luisteren in ieder geval. Uh, ik wens je er heel veel succes mee, want we gaan een beetje afsluiten, denk ik. We gaan naar het volgende onderwerp zo. Maar eerst een lekkere plaat draaien, denk ik. Hè. Het lijkt me een goed plan. Welke gaan we draaien? Ik denk door McLean met Vincent. Ja, ja. hartelijk bedankt, uh, Maxime. Jullie ja, bedankt. Goed, en een heel goed weekend. Dank je wel voor fijne Heel veel succes, hè? Ja, dank je wel. Oké. Oké, Hoi, hoi. Starry, starry night.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 To how you tried to set them free They would not listen They're not listening Still Perhaps Girl. And you, my brown-eyed girl And whatever happened The Tuesday and so slow Gone down the old man with a transistor radio Standing in the sunlight laughing Hiding high a rainbow's wall Flipping and sliding, all along the waterfall with you, A brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. Do you remember when we used to sing, la la la la la la la la just like that, So hard to find my way Now that I'm all on my own I saw you just the other day My, you have grown Cast my memory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 Bit bit bit bit bit bit bit de provincie Noord-Holland, Noord klopt dat? Ik moet nou, even niet. Dat gaat over, inderdaad. Oh, wat raar. Ja, we gaan zo praten over de zeeweg. Neem jij wel eens de zeeweg? Ja, ik neem heel vaak de zeeweg. Oh, ja, er zijn er dat zijn de Dat is de he? mooiste weg van schoon. Ja, Weet is je dat het de eerste vierbaansweg in, in, in, ja, in Nederland de was? Uit ne uit in, in Nederland. 19, 19, in ja. 1921, hè. 1921. In 102 jaar staat die weg al. Bijzonder, hè? Ja. En het is een van de mooiste uh, wegen van. Uh, Absoluut. Van, uh, ook om te rijden, hoor, moet je zeggen. Heel mooi. Oh, wacht even. We gaan eerst naar uh, Mike Dodeman. Oh, okay. We gaan daarna okay. praten met Anderlein Wijker. Oké. Okay. Uh, Mike, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Aan de Lijn? ja, we konden je even niet bereiken. Daarom uh, waren we even. Het uh, was even van paniek, vlog in, af, in, ja? paniek in de show. Paniek. <laughs> paniek in de show. <laughs> uh, Mike, uh, jij bent uh, een van de samenstellers van uh, de uh, expositie Half Liter Heroes in het Zandgoed Museum. Dat klopt, hè? Ja. Dat klopt zeker. En je hebt uh, De gisteren, gisteren is deze, deze mooie expositie geopend. Uh, ben je al een beetje bijgekomen? Nou, ja, hoe heet het dat ik mijn telefoon niet opneem? geeft aan dat ik er nog niet helemaal ben. <laughs> is, is het laat voor niet? Het, het, het, het is heel laat geworden, maar ik heb het niet echt meegemaakt, want ik ben op de bank in de slaap gevallen. Oh, ja, helemaal, helemaal top, helemaal top. Het was een feestje op de bank. Ja, het, nee, het was briljant gisteren. Het was leuk, hè? He? mooi, het was, het ja, was erg leuk. Alle, alle genodigde mensen, het museumteam erbij, vrienden, ja. familie. En ja, we hebben het gered. Ja, dat is he helemaal top. <laughs> ja, want jullie hebben vier auto's uh, uh, op die expositie tentoongesteld. Het was ja. niet makkelijk om die allemaal in het museum te krijgen, hè? begreep ik. Nee, nou, uh, makkelijk is anders. Daar hebben ze deuren voor uitgevonden. Ja, <laughs> die ja. En ook al zijn onze auto's niet zo breed als de De deuren waren, zijn volgens mij 1,27 is de doorgang, 1,28. Uh -huh. Ja, en er zat ook een autootje tussen met een spoorbreedte van 1,40. Dus nou, we hebben gepuzzeld, maar het is gelukt. Ik, op, heb, op ik, he, kant. ik heb begrepen dat u op zijn kant erin gekomen is, Klopt ja. <laughs> dat? Ja, je moet wat, hè? Ja, je moet wat, <laughs> absoluut, absoluut. Uh, Mike, want als, als mensen naar de, de, dat, uh, mooie, uh, die mooie expositie gaan, wat, wat kunnen ze verwachten? Nou, ze kunnen uh, uh, een soort tijdreisje verwachten vanaf 1906, uh, 7, 48. 48, toen, toen het de krieg geopend werd, ja. Ja, het circuit is natuurlijk in 1948 van start gegaan. En in 1949 was de eerste 500cc race. Yeah. En dat beviel, zeg maar, uh, zo goed. En ook voor de FIA in Frankrijk, die dachten hier moeten we wat mee. Dus is het opgenomen in het FIA-pakket. Uh, onder de noemen Formule 3. Uh -huh. Formule 2, Formule 1 is toen ook gestart. Um, dus. In 1949 was het toch een 500 CC race en in 1950 was het de Formule 3 race. Nou, de Formule 3 is nog steeds sterk aanwezig. Ja. ja. En hoe heet het? Als je niet zo van racen bent, dan zijn de autootjes, die spreken heel erg tot een verbeelding. Ja. Dus dat is al zo, zo leuk om te zien. En lees vooral alle onderschriften, want het is één groot avontuur voor de Nederlanders geweest die erbij uh, ja, leuk. zijn geweest. Ja, leuk. er is één Nederlander die het een beetje, uh, zeg maar, populair heeft gemaakt, Jan Beuls. Uh, Lex Bels. Oh, sorry, Lex Bels. Ja. Lex Bels is degene geweest die, die zeg maar, veel uh, uh, uh. dingen won. En, uh, ja. en waardoor mensen echt uh, enthousiast raakten, hè? Over die... Ja, uh... ja. Lex Bels is de... Uh, die heb in 1948 heb hij een uh, koepertje aangeschaft. Nadat hij zag dat binnen 20 minuten een blok veranderd kon worden op ja. de toer. Ja. En toen zat hij met pech met zijn alfa naast uh, het circuit en kon niks meer doen. En hij dacht, ja zeg maar in 20 minuten een blokje veranderen, dat, uh, dat klinkt wel uh, wat leuker dan drie maanden weer hard werken voor de volgende race. Ja, ja, ja. Dus hij heeft er eentje geprobeerd, hij is er net ingepast, hij kon er net in met zijn grote lichaam. Maar hij heeft er besteld, ik kwam drie dagen voor 1949 voor de race binnen en hij was de enige Nederlander zat hij in die race. En ja, hij heeft het gebracht tot uh, een van de eerste fotofinishes van, uh, ja, van uh, het circuitijdperk. Want plaats 2, 3 en 4, die kwamen binnen een seconde over de streep. En Bels is daar zo nummer 3 geworden. Hartstikke leuk, ja. En yeah. ja, de Grand Prix race, die was leuk, maar we wisten van tevoren wie er een beetje ging winnen. En bij die 500 cc race, waar iedereen wat kinderachtig over deed over zeepkistraces uh, of wat dan ook. <laughs> ja, dat ging toch wel heel snel en dat was heel spannend. En ook nog een Nederlander die op het podium kwam. Yeah. Ja, toen was het Heck van der Dam. Ja, dus, mooi hoor. Uh, maar... Formule, Formule 3 is natuurlijk wel een, een, een, een hele belangrijke serie geworden. Hè? Want uh, uh, ja. uh, Amersfoort Racing heeft natuurlijk uh, Formule ja. 3-team. En uh, ja. daar hebben Jos Verstappen, Max Verstappen, Tom Coronel... Christian ja. Alberts, Bas Leijners, Huub Rotterkatten, ja. Jaap van Lagen... Ho-Ting-Pung, ho, -Ting -Pung, uh, ho -Ping tung En, en uh, ja, die hebben allemaal uh, daar in, in die serie gereden. Dus het is best een hele belangrijke serie. En de opstap naar de Formule 1 natuurlijk. Ja. Absoluut, hoe heet het, uh, uh, met kleinere budgetten kan toch serieus gereisd worden, en die kleinere budgetten, nou dat... is nou, tegenwoordig vindt, ook vindt, wel... Uh, ja, maar ja, ja, ja, ja. praat je dan en, over? Uh, oh, dat zou ik niet weten. Nee, nee. Ik, uh, daar, daar heb ik totaal geen... Nee, nee Mike is van. meer van de, van de geschiedenis van... Ja, van wanneer er een reclame okay, op de auto's yeah. komt, dan, uh, dan ben ik er niet meer bij. Nee, okay. Wanneer ze in een schuur in elkaar worden gezet, oh, dan heb ik er heel veel verstand van. Nee. Maar er zijn heel veel uh, Formule 3 kampioenschappen, hè? Je, uh, ja, Via, verschillende. je hebt de je hebt de Aziatische Formule 3... en je hebt de ja. Amerikaanse Formule 3. Ja, en, uh, en je hebt ook van die uh, op Pauw en de Masters van Zandvoort... waren oh. natuurlijk ook losstaande ja. dingetjes. En ja, als je daar schittert... ja dan kan je bijna uh, een groen uh, streepje, vinkje zetten in het boxje van... ik kan doorgroeien, ik zei in de picture. Ja, ja. En dat is het mooie van Formule 3. Maar ja, volgens mij zijn er nu in Formule 1... zijn er maar twintig plekken uh, ja. uh, die, die, die starten... Ja, voor elke rijder die doorkomt zijn er 200 net zulke goede rijders die niet doorkomen. Dus er is maar plek voor 20. Ja, mooi. Hey, uh, ik wil nog even de geschiedenis induiken, want uh, een van de winnaars van uh, uh, in de ja eind jaren 40 was een Sterling Moss. Dat klopt, ja, hè? Nou, die is ja, natuurlijk ja. wereldberoemd geworden. Daarna. Die is wereldberoemd geworden en uh, de wereldberoemde coureur die nooit de Formule 1 kan. Nee, kapt, oh, dat ook, ook nog een keer. Gezet. Dat ook nog een keer, ja. Ja, hij nou ja, had met, met zijn zakgeld en zoveel prijzen geld wat hij in de paardensport had gewonnen. Hij dan, uh, deed dan dat uh, springen. Goh, hoe zou dat weten? Ja. Ik weet het niet. En daar heb hij heel veel prijzen mee gewonnen als kind zijn. En dan samen met zijn vader, die op Indianapolis overigens uh, uh, heeft gereden... ...die uh, hebben ze een koepertje aangeschaft. Uh, een van de eerste series en daar ging je heuvelklimmen mee en ja als je een beetje balans hebt opgebouwd in de padensport, blijkbaar doet dat heel erg goed. Ja ja Want, ja, ja, uh, ja. Hij zet de gelijk snelste tijden neer en wanneer het circuitrace begon in uh, 1948 een beetje ja hij stond elke keer vooraan en vooraan en vooraan. Dus uh, dat is heel snel ja, gegroeid naar uh, uh, GP kampioenschappen en uh, nou ja hij heeft een uh, behoorlijke cv opgebouwd ja, en mooi, hij is he? altijd nog eerder lid van onze club uh, gebleven. Geweldig. Sterk uh, dag aan toe. Dus, uh, ja, mooi. Ik, ik was gisteren bij die opening. En nou, daar waren natuurlijk heel veel uh, liefhebbers van, van deze serie onder andere. Ja. Um, uh, en, en Rob Petersen was er, Chris Gotanes, Gerry Hoekstra, fotografen. Er zeg maar, zijn mensen die heel veel heel lang ook op het gebied rond hebben gelopen. Um, want uh, jullie gaan ook uh, racen tijdens de historische Grand Prix. Volgende week is die: uh, vrijdag, zaterdag Zeker. zondag. Ik begreep dat er 26 wagen zou meedoen, zo'n beetje, die uit, die, uit ja. jullie klasse? Ja, een hele, een hele mooie grid hebben we. Misschien wel de mooiste grid van, uh, van uh, alle keren. Dit is de vierde keer, 2014, 2016, Leuk. 2018 hebben we gereden. En we hebben nu bijvoorbeeld drie kiefjes uh, aan de start. En Kieva Stirling Moss uh, bijvoorbeeld ook in uh, hebben rondgereden. Ah, mooi. We hebben drie starrides uh, aan de start. De, die kiefjes en die starrides, daar lijkt wel de persoon voor de voor als te zitten, zo ver naar voren zitten ze. Uh -huh. Heel aparte auto's. Maar we hebben ook een uh, auto met een uh, motor voorin. Dat is een DB uh, Panard. Uh, uh, en daar heb je een twee cilinder die voor de vooras ligt, dus de, de, uh -huh. dat is natuurlijk een blauwe auto, want hij komt uit Frankrijk, zo kan je hem herkennen. Ja, ja. En uh, nou, ik rij ook mee met de Larkens, dus die wordt donderdag weer uit het museum gehaald. Ja. Dus, uh, Let vooral op achterin, ik zal zwaaien naar iedereen. Want die staat nu nog in het museum? <laughs> die, die staat nu in het museum. Maar ah, de, en de, daar ga je mag mee rijden? Oké. Okay. En de, de motoren ga je al starten in het museum, of niet? Of dan, dan ga je, ga je Sorry, wat zei je? Ik voorstel je. Nou, dan ga je de motoren al starten in het museum en dan uh, rij je zo door, door die glazen deur naar buiten, of niet? Nee, nee, zo we we niet. waren het gisteren van plan, maar het was, zo, het was zo krap. We dachten, nee, dat gaan we niet proberen, want... En vroeger dat gebeurde dat he, met Formule 1-auto's. Die stonden bij, uh, bij de garage... Uh, David. David's, ja. In uh, de Engelbertstraat en die reden dan terug die naar de circuit, naar circuit toe, ja. ja. ja. Dat was Kijk, we gaan zaterdagavond gaan we natuurlijk ja, de, parade gaan mee we rijden. de parade meerijden. En dan gaan jasteken. we af naar het museum. En ja. uh, het Papen van Zandvoort. En daar gaan we gewoon uh, lekker met alle rijders en iedereen die welkom is museumdeuren gaan open. We gaan lekker uh, een goede get-together, ja. zoals we dat doen, of een social meeting. En uh, nou ja, ik nodig iedereen ook van hart uit om dan langs te komen, om te kijken. En uh, museumdeuren staan open. Ja, dat, dus, dat uh, wordt heel leuk. Nou, je weet misschien ja. dat wij uh, in dat weekend, uh, de 16, 17, 18 augustus, ook 21 uur live gaan uitzenden ZFM. Vanaf het circuit. Dat is ja. hartstikke leuk. Dus, uh, wellicht kom je nog een keer aan het woord. Ik wil nog heel even teruggaan uh, naar uh, die opening gisteren. Want jullie ja. hadden... Uh, uh, die Aard de Veer heet hij? Aard de Wit. A oh, sorry, Aard de Wit. Ik ben heel slecht aan de namen, sorry hoor. Maar, ja, uh, er waren er veel hè. Uh, ja, er waren er heel veel ook. Uh, 81 jaar, maar die... Um, die uh, vertelde wel een mooi verhaal over uh, de, de, de manier waarop hij met uh, Les Bills een aanraking aan, uh, is ja, gekomen, een briefje gestuurd geloof ik En hij uh, uh, haalde een vlag weg van een motor en daarmee was het uh, geopend hè. Wat was ja. het voor motor? Nou, een hele bijzondere motor, nou ja, en Aard is een bijzondere vent, want je, je zei het net al, hij was bij de eerste 500cc aanwezig als zoon van een van de baancommissarissen. Ja geweldig. En hij is er nog steeds en uh, hij is altijd lid geweest van de 500 Club. Ja. Afijn, uh, uh, uh, uh, um, hij is als kind is hij zelfstandig toen hij in Engeland op vakantie was naar uh, de Koepenfabriek gegaan. Uh, volgens mij was hij nog geen een, een eens 12. <hij> ja, leuk. <grijuls> maar, ja. Het is allemaal goed afgelopen. Dus ik vond Aard mocht hem echt openen voor mij. Uh, ja, leuk. En het blok wat onthuld werd, dat is het uh, wereldberoemde Norton Mangsblok. Uh, dat is een 500 cc uh, dubbelnokker. Norton. van zijn motoren ook, ook hè? Ja ja ja wij, wij rijden met motorfietsmotoren. Motorfietsmotoren ja ja. ja. Bertus op zijn noord heen. Ja. Ja, ja, en, en is op BSA. Ja, Precies, ja. ja. Dus dat, ja. Da -da -da Daar in die achterhoek weten ze hoe het zit. Ja. Precies. En, nou. uh, er is door de KLM-mensen, uh, Hudsington en um, nog wat mensen van Avio verdiepen, is er een injectie opgezet uh, en ontwikkeld. En met die injectie kwamen er 5 pk's meer. Nou, dan denk ah. je wat is 5 pk? Ja, maar maar 5 pk op 45 pk. Ja, dat is goed. het wel, ja. lichaamsgewicht van Lex Bales was dat toch, waardoor hij wel weer mee kon dingen naar prijs. En heb ook een prijzen reis in de wacht gesleept. Dus dat is een heel bijzonder blok. Ja, mevrouw. leuk hoor, hartstikke goed. Hey, luister, jullie gaan een gigantisch mooi weekend tegemoet, dat neem ik aan. En, ik, denk het wel. Uh, ik denk dat er een hoop uh, toeschouwers zal komen. En mensen die er niet heen gaan, die kunnen dus luisteren naar uh, ZFM Radio. Want wij gaan van, uh, even kijken, van 10 tot 5, drie dagen uitzenden, op vrijdag, zaterdag en zondag. En uh, we komen absoluut terug op jullie klasse natuurlijk. En, want er rijdt zoveel. Er rijden ook Formule 1 auto's. Weet je welke ja. er ook rijdt, Ger? Nou? De oude wagen van uh, James Hunt. De je meent het? De Escut is er ook. Je meent ja, het? Ja, absoluut. Het, oh, wat goed. Ja, goed hè? Ja. Het is het grootste stadsveld van de historische Grand Prix van ooit. Ja, eiden. ooit hè? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het 75-jarige bestaan van het circuit. Er wordt absoluut. ook gevierd. Dus volgens mij wordt het één groot feest. En, Ik denk het ook, ja. ja. Dus dat... ja, natuurlijk altijd leuk, die hele parade door het dorp. Ook. Ja. En, en, uh, het begint uh, ja. om acht uur, uh, s'avonds, ja. via de ja. Spijstraat naar het dorp toe. Ja, dat ja. wordt er één, ja. Één, ja. Één, ja. Uh, één groot feest. En uh, Rij je ook mee met de parade, Mike? Heel misschien met de parade, want we willen de boel ook heel later. Ja, dat is wel Er zijn landig. een aantal die absoluut mee gaan rijden met de parade. Uh, want ja. Uh, we moeten onszelf showen hè? Ja natuurlijk ja. En, en dan in de buurt van het uh, Stamford Museum, dat is natuurlijk te uh, prachtig. Daar, daar parkeren om, om, om we voor inderdaad. Nou, volgens mij blijft het mooi weer, dus... Uh, ja, dat hebben we bij deze toch afgesproken? Ja, ja, ja, absoluut. Nee, het zeker weten. Hé, <lacht> hey Mike, hartstikke bedankt. Jij komt, uh, denk ik, donderdag of, woensdag donderdag of donderdag de zon voor toe, denk ik. Of, of vrijdag of ja. weet ik veel. Ja, we hoorden, dat? Jullie gaan waarschijnlijk niet van me afkomen. Ik heb allemaal zoons van rijders van vroeger. Ja, en leuk hoor. Dingen. Ik hartstikke trek allemaal leuk. mee naar jullie boeg. Ja, goed. Nou, Helemaal we goed. zitten in lounge 5 uh, boven de pit. Dus dan, uh, je kan altijd binnenlopen. Geen probleem. Het was super. Oké, okay, okay. bedankt uh, Mike en uh, alvast heel veel succes volgende week. En uh, veel plezier, vooral ook. Ja? Dankjewel. Hey, dankjewel ook en, en een goed weekend. Nog weer bedankt. Oké, okay, hoi, hoi. Cheers. Bye. Cheers. Bye. Bye. Bye. Bye. Traders for sale are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 Locked, it ain't locked when no one's around I say the triggers for sale or rent the room's flat, 50 cents No phone, no pool, no pets I ain't got no cigarettes I've two hours of pushin' eyes and eight for twelve Four-bedroom, my King of the road trailers for saying the rent rooms let 50 cents no phone no pool no pets i ain't got no cigarette stand ah, but ja prachtig nummer um, king of the road de uh, road. En dan uh, ja, gaan we het hebben over de zeeweg. En uh, de zeeweg is natuurlijk een hele belangrijke uh, weg voor Zandvoort. Hè, want ja, zeker. En, en uh, nou ja, ik vertelde al, het is de oudste vierbaansweg in, uh, in Nederland. Ja, uit 19, uh, 19, nee, ja, 1921. 102, ja. 102 jaar oud. Ja. Nou ja, voor Zandvoort is het veel in gebruik. Hè. We hebben twee, ja. toe, twee uit, uitvalswegen de en, en in de Stamford de Een prachtige weg om weer ja, om, om, om, om, om te rijden. Als hij aan de, gewoon aan de snelheid houdt, is het een heel goede weg. Want we gaan daarover gaan we praten, over de veiligheid met name. met Henriette Wijker van de provincie Noord-Holland. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt, hè? Ja, welkom. Uh, jij bent omgevingsmanager van de Zeeweg, nee, hoe noemen we het precies? Ja, zo noemen wij dat. Omgevingsmanager, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, goed, jullie hebben een persbericht uitgebracht, ik denk uh, twee weken geleden of zo. En dat ging ja, over uh, dat, dat mensen tot morgen, hè, tot en met morgen, dus als ze nog heel snel achter de computer kruipen, kunnen ze dat nog steeds doen. Uh, en er wordt gevraagd over veiligheidsmaatregelen voor die zeeweg. Dat klopt, hè? Dat klopt helemaal. Het, uh... De Zeeweg, en hartelijk dank voor de mooie introductie. Inderdaad, een prachtige weg. Ja, schitterend. Zowel eh, door de duinen naar uh, Bloemendaal en Zee, maar ook uh, naar Zandvoort. Ja. En met name op uh, warme stranddagen, maar ook evenementen, wordt er heel veel gebruik van gemaakt van die weg. Ja. Niet alleen de automobilisten, ook heel veel fietsers. Absoluut, um, absoluut. Ja, want ik, ik, ik las even dat er 12.700 uh, autobewegingen per dag zijn op die zeeweg. Klopt dat? Per etmaal, ja. per etmaal, ja. Dat zijn er aardig ja. wat, hè. Ja, ja. En uh, kijk, zolang ze stilstaan in de file... is er weinig aan de hand natuurlijk. <laughs> maar uh, ja we hebben natuurlijk... twee jaar geleden... Uh, of juni, juni vorig jaar hebben we dat... Uh, verschrikkelijk ongeluk gehad met die twee vrouwen... die op een ja, klopt. koeter uh, om het leven zijn gekomen... Uh, die reden op de verkeerde reghelft, hè? dat was natuurlijk ook... Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. Nou, dat is een van de redenen geweest voor jullie ook om, uh, om uh, uh, zeg maar, de, de mensen te vragen... of ze om, om met veiligheidsmaatregelen naar voren zouden willen komen. Dat klopt, hè? Ja, nou, in, in zoverre uh, natuurlijk ieder geval... Uh... Uh, uh, maakt dat um, dus, uh, aandacht van wat is er precies aan de hand ja. en met name die zeeweg uh, bij de basis van de breedte van de weg en de gescheiden rijbanen et cetera uh, zou het een hele veilige weg moeten mm -hmm. zijn en gelukkig wordt die ook zo door heel veel mensen ervaren ja. Toch gebeuren er meer ongevallen dan je zou verwachten. Ja, uh, ja. ja maar en dat heeft waarschijnlijk. Ja, dan, dat heeft waarschijnlijk dan, toch maar, va va ja, te vaak te maken met de hoge snelheid, of niet? Um, dat zou heel goed kunnen. Ja. En dat is een van de dingen die we nu onderzoeken. <coughs> en, en niet alleen uh, uit de tellingen en de metingen, maar we willen ook heel graag weten. Hoe de gebruikers van die weg dat ervaren. Ja, ja, ja. De mensen die die dag elke dag gebruiken, of heel vaak gebruiken, mm -hmm. eerlijk die zitten daar vaker dan wij. Ja, dat klopt. En die kennen die bochten waarschijnlijk ook beter. Ja, en, ja. En, maar die zien ook vaker wat er gebeurt, hebben daar hele goede ideeën bij. Dus dat is hele waardevolle informatie voor ons om een compleet Tuurlijk. beeld te krijgen. Ja. Van wat er aan de hand is en wat je dus uh, zou kunnen doen om uh, dat te verbeteren. Overigens ja. willen we daarbij ook. Heel nadrukkelijk <coughs> kijken of we de uh, andere situaties voor het natuurgebied kunnen verbeteren. Ja, inderdaad. Ja. Daar uh, wil ik het zo nog even over hebben. Maar nog even terug, want uh, je zou kunnen zeggen... als je die snelheid uh, verlaagt, zeg maar... Uh, de maximum snelheid van, uh, wat is het nu, 80, hè? Ja. Uh, na, na, na 60, dat je dan al een uh, aardig eind op streek bent. Of Zo makkelijk is het niet? Zo makkelijk is het inderdaad niet... Um, Kijk, uh, uh, automobilisten moeten wel het idee hebben... dat je ergens inderdaad 60 uh, kan rijden. Ja. Even de, de, de, de mensen die zich coureurwanen uh, terzijde te houden. Mm -hmm. uh, ja, die hou je denk ik altijd. Maar um, om 60 te rijden en zeker om 60 te handhaven... vraagt ook de politie mm. dat zo'n weg er anders uitziet. Yeah. Een hele brede vierbaansweg... Uh, alleen een bordje 60 ophangen is niet voldoende. Nee, dat lijkt me ook. Het is ook uitnodigend hè, om wat uh, meer snelheid te maken, lijkt het wel. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje het karakter van de zeeweg. Ja, ja. ja, ja dat, is, dat is. Ja, aan de andere kant, je vertelde het net zo mooi. Het is een weg die in 1921 is aangelegd. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat de auto's toen nog niet zo hard <coughs> reden en dat het er zeker niet zo heel veel waren. Nee, absoluut niet. Nee, nee dat is ook waar, dat is ook waar. Uh, In 2021 is er van het architectenbureau Haarlem een, uh, uh, zeg maar een, een onderzoek, of onderzoek, mensen konden toen ook al, uh, een ja. prijsvraag ja, was dat hè? Ja, mensen kregen, ja. Kon, ja. Uh, Er zaten daar geen goede suggesties bij? Keel... Daar zitten hele zinnige suggesties bij, en dat, zit, uh, dat zijn ook dingen die wij uh, zeker op onze uh, maatregelen laten zien, <kijkt> zoals we hem noemen. Ja. En, uh, um, um, en die vullen we opnieuw aan ook uh, nou ja, nog met andere inzichten. Ja, want uh, daar kwam onder andere bijvoorbeeld trajectcontrole uh, om de hoek kijken, dat kan natuurlijk ook. Hè? Nou, trajectcontrole ligt er los. Kijk, handhaving is sowieso een zaak van het Openbaar Ministerie, van ja, de politie. Ja, tuurlijk. En niet uh, uh, van uh, de provincie of de gemeente. Uh -huh. Dus dat gaat altijd in overleg. En trajectcontrole, uh, dat doet het Openbaar Ministerie eigenlijk alleen op snelweg. Ja, ja. ja. We hebben ooit uh, een aantal uh, N-wegen aangewezen waar ze ook trajectcontrole mm, Ja. Maar het zijn echt een beperkt aantal, ik neem maar twintig in heel Nederland. Oké, daar zat de bent niet bij. Al, al vaker aangegeven, uh, dat gaan ze niet uitbreiden. Ah. En ook uh, twee rijstroken... Controle, uh, controle kan er meer voor <sus> te staan. Ja, nee, dat is waar. Uh, ook uh, uh, twee rijstroken in plaats van vier, dat was ook een suggestie. Ja, dat zou samenhangen misschien met een, uh, een snelheidsverlaging. Ja, ja, ja. Ja, van... Aan de andere kant wil je ook ruimte houden voor uh, openbaar vervoer en voor uh -huh. hulpdiensten. Dus ook dat, uh, ook daar zit voor en nadeel aan. Ja, nou u had het net al even over uh, zeg maar de, uh, de omliggende natuurgebieden, waar ook uh, dammen uh, zich uh, verplaatsen. Die ook uh, regelmatig op die zeeweg te vinden zijn. En dat uh, is natuurlijk gevaarlijk, hè? Uh, dat kan heel gevaarlijk. Ja, nou, ik weet het een zeker. Maar dochter... Ook dat heeft uh, twee kanten. Hè? Kun je van twee kanten benaderen. Moeten wij als mensen rekening houden met de herten? Of moeten de herten rekening houden met ons? Ja, maar goed. Ik denk dat de mens meer in staat is om uh, rekening te houden met de herten dan de herten met ons waarschijnlijk, toch? Ik bedoel, uh, zij, zij, zij denken niet van... We, we, we veroorzaken gevaar als we dat, een hek overgaan. Nee, aan de andere kant um, zijn er natuurlijk ook natuurgebieden um, in Nederland, maar ook in het buitenland... Waar dat een reden is om de snelheid aan te passen. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, uh, uh, toch uh, met, met, uh, met, met 50 of 60 tegen een hert aanrijden is natuurlijk heel vervelend. Mijn dochter is ooit met een brommel uh, uh -huh. tegen een hert gereden. Dat is allemaal heel ja. vervelend. Ja, nou ja, goed, het gebeurt allemaal. Hè. Ik bedoel, het, het, het, ze, ze, ze, ze lopen daar heel vaak. Ik bedoel, ja, dat, dat is nu helemaal zo. Uh, onze, hertenflu ja, nee, nee, nee. Ja, onze hertenfluisteraar... Uh, Willem uh, uh, van, der Sloot. van der Sloot, Nou, u kent de naam al. Die heeft ook uh, onlangs nog een mail gestuurd over ja. het verhogen van de hekken. Uh, ja. Hij zit hier toevallig bij ons. Uh, uh, Willem, jij hebt toen het uh, ver verhogen van de hekken. Het klinkt heel, het klinkt heel uh, eenvoudig. Maar zo eenvoudig is het dat ook weer niet. Hè? Nou, geef even Willem het woord. Nou, het is, uh, bij de Natuurbrug staat prachtig hekwerk... We hebben twee meter hoog. En dat zou eigenlijk over de hele zeeweg uh, moeten staan. Want dan ben je gewoon 50% van aanrijdingen en ongelukken weer kwijt. Ja. En iedereen heeft het al beloofd. En, uh, maar er gebeurt nog niks. Uh, het is in de gemeenteraad, in, uh, in Bloemendal is, is het aangenomen... er moet een heel hoge hekwerk komen. Die zouden we het gaan organiseren. Maar ja, er gebeurt nog... Eigenlijk weinig. En Zandvoort heb ook ja gezegd. En die hebben al, al eigenlijk geld toegezegd ja. uh, om, om te beginnen. Maar ook de anderen moeten meedoen. Uh, de PBN en de, noemen, de Natuurmonument. Uh, ja, de en, en ja, ja. staatsbosbeheer en de provincie. Ja, ja, ja. dus mevrouw Wijker. Uh, uh, ja, dat zou natuurlijk redelijk snel gerealiseerd kunnen worden natuurlijk een hoger hek, of niet? Ik heb de oproep gehoord, dus ik heb de mail ook ontvangen. Ik ken ook de motie in Bloemendaal. En dat ja. is een van de maatregelen die onderzocht wordt. Ja, maar ja, we kunnen blijven onderzoeken. Maar ondertussen komen er wel ongelukken. Hè? Ik bedoel, uh, ja, maar, maar ja, stik... hoe, hoe lang moet het nog onderzocht worden dan? Nou, de onderzoeken lopen in principe dit jaar. Eerst uh, de helft van het jaar. We moeten in het najaar echt wel duidelijkheid hebben welke kant het op gaat. Ja, en wat, wat wordt er dan onderzocht? Nou ja, hoe, hoe je het veiliger kan maken. Hè, ja, ja, als, als een nou, hek twee meter... Ik bedoel, dat is, dat is geen rocket science natuurlijk. Als een hek twee meter hoog moet worden. Dus dat, wat, wat wil je dan onderzoeken? Maar ook daar uh, zitten meer haken en ogen aan dan je zo zou denken. Maar dat kunnen de, dat kunnen de mensen van PWN en Staatsbosbeheer veel beter uh, uitleggen dan ik. Oké. Okay. Okay. Nou ja, goed. In ieder geval, de provincie uh, zou er ook aan mee moeten werken. Uh, nog even uh, over uh, de kop van de zeeweg. Want uh, ik zelf, als ik daar rijd, of ik kom vanuit Haarlem naar Zandvoort... vind ik het een onoverzichtelijke uh, punt daar. Vind je dat zelf ook of niet? Hè, dus als je Panastia voorbij bent... Mm -hmm. en dan krijg je allemaal weggetjes die je elkaar kruisen... En, uh, je moet van baan verwisselen en. Ja, ik vind het zelf erg. Maar uh... er gebeurt ook regelmatig ongeluk, hè? Ja, dat is toch niet zo gek, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. dat wordt ook meegenomen waarschijnlijk, hè? die kop van de zeeweg. Nee, dat komt net oh. uh, buiten uh, de scope van ons project. Oh. Is een aantal jaren geleden gaan. De, de, onze uh, uh, studie loopt zeg maar van de rotonde bij. Nee, ja, van de Overveen de bij de Watertoren. ja. Van de van de Brouwe Schoolkweg nog volgens uh -huh. tot aan uh, de Panacia weg, zeg maar. Ja, ja, oké. Okay, nou goed. Dat zit er bijna in de buurt, he, de, ja. waar ik het over had. Ja. Oké, okay, maar goed, uh, we hebben uh, groot onderhoud. We krijgen in... daar inderdaad wel uh, ook veel opmerkingen over. Ja, want... Ja. Uh, er zijn dus mensen die dit... dat wel ervaren. Ja, ik, ik ervaar het zelf ook. Misschien ja Vroeger het was, het was het veel overzichtelijker. Al. Ja, klopt. Ja. Met ja. Een, en met een motorrijking. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de, de, de boulevard uh, één is geworden. Tuurlijk, en de drukte op uh, Bloemendaalstrand en noem maar op. Dat ja. had er allemaal mee te maken natuurlijk. We krijgen groot onderhoud van de zeeweg in 2000. 28, dat klopt, hè? Op z'n vroegst. Ja, ja. op z'n vroegst. En uh, dan wordt uh, ook zeg het maar, asfalt uh, meegenomen, et cetera. Maar wat, wat kan er voor 2028? Ja, dat is misschien een beetje een flauw antwoord, maar dat is precies wat we nu aan het opzoeken zijn. <coughs> ja, ja, oké. Okay. Maar zullen er dingen veranderen eind dit jaar of 2024? Ik weet het niet, ik weet dat dit in het najaar af, ja. uh, nu is het afgerond. Oké, okay. dus uh, dat moeten we even afwachten. Maar uh, dan wordt er wel vaart gezet, laat ik het zo zeggen. Kijk, we zijn wel nadrukkelijk op, op zoek, ook naar dingen die we al volgend jaar kunnen toepassen. Ja. Dingen waarvoor het asfalt niet open hoeft, de weg niet hoeft. Nee, inderdaad, hoeft. want dat gaat gebeuren in 2028, maar hè? Ja, want, nou ja, op zijn vroegste zoals ik zeg, uitgangspunt is ongeveer één 12 jaar heeft een weg groot onderhoud nodig. 2028 is het twaalf jaar geleden, en dat is het laatste groot ja, onderhoud dat ja, het ja. Had. Ja. ja, we kijken natuurlijk ook wel gewoon naar de staat van de weg. Als die nog prima is... Ja, op zich wel, zeker. De, de, ja, maar als die tegen die tijd ook nog prima is, dan wordt het misschien een jaartje later. Nee, dat kan natuurlijk ook nog. Uh... We kunnen zeggen, uh, tenminste dat vind ik, uh, dat de zeeweg veilig is. Het zijn de mensen die het onveilig maken. Hoe ik je dat? Hoor ik vind... ook heel veel. komt ja. uit alle uh, reacties. Ja. Komt dat ook heel veel naar ja. voren. Dus ja. dat is een kant die we ook uh, onderzoeken. Ja. Nou goed, die hekken... Hoe kun je dat beïnvloeden? Ja, hoe kun je dat beïnvloeden, ja. Dat, dat beïnvloeden, ja. Maar ja, goed, uh, mensen moeten... Ja. Nou ja, ik denk dat inderdaad wat jij zei... dat de uh, het allerbeste ja. middel is om uh, uh, hardrijden tegen te gaan. Ja, maar ja, we horen wat daar de haken en de ogen van zijn. Uh, en, en de hogere hekken, dat, uh, dat zou de inwoners van Stanford zeer op prijs stellen... Ja. en dat heel snel gaat gebeuren, lijkt mij, toch? Nou, ik, het komt uit heel veel reacties. Halen we dit op? Ja. dat zijn inderdaad zaken die onderzocht worden. Nou, helemaal goed. Uh, ik hoop dat de onderzoeken, nou ja, tot eind van het jaar in ieder geval. Maar dat daar uh, niet eerst een uh, rapport in de laag uh, verschijnt en dat er dan. Maar dat er, dat er wat sneller uh, gereageerd gaat worden. Dat, dat is toch wel een uh, vraag die uit Standfoort ook uh, uh, dat, is, dat, dat, de, dat is zeker ook de opdracht die we als project hebben meegemaakt. Nou, helemaal goed, ja. Nou goed, ik hoop dat uh, het allemaal lukt. En dan. Ja. Uh, eh, als er voor uh, eind van dit jaar al dingen veranderen, zou dat perfect zijn. Dan uh, krijgt u misschien een uh, extra uh, toelage bij de, de kerst of zo. <laughs> als, ja, dat is wel dat lekker, is wel wel lekker wel toch? Wel ja. Ja. Maar u gaat zich daar uh, uh, ook sterk voor maken, dat zou geweldig zijn. Lekker. Nou, mensen, als, er, als ze dit horen en ze denken van nou, ik heb nog een enorm goed idee, dan kunnen ze nog, uh, denk ik, uh, morgen ook nog een, een, een mail sturen naar Zeeweg n 200 uh, uh, uh, ...at noordholland.nl, dat klopt hè. Ja, noord Oh, noord Heel goed, ja. Want anders ja. komt hij ook niet aan. Uh, die die uh, uh, en, en sowieso, hè. Kijk, als mensen later uh, nog goede ideeën hebben. Goede ideeën zijn altijd welkom. Ja, dat begrijp ik. En, en het groot onderhoud is nog uh, heel eind weg. Ja, dat is ook zo. Dus ook op de, de, de basisplannen die we ontwikkelen. Uh, ja. valt ook nog wel te reageren. Oké, okay, nou, mevrouw Wijker, mag ik u hartelijk danken voor de tijd. Jullie uh, bedankt. Ik uh, hoop dat, uh, dat er veel bruikbare. Uh, suggesties binnenkomen. Uh, ik zou zeggen, een heel fijn weekend. Het dus we gaat wel lukken met het weer. We gaan afsluiten. Ja, <laughs> we gaan afsluiten het eerste uur... ...van uh, Goedemorgen Zandvoort. En uh, dat wordt uh, 16 tons... ...met Tennessee... Nee, er die hebben we net gehad. Oh, die hebben we net gehad. Kijk nou. Nee? Nee. Oh, natuurlijk. Nee, je hebt gelijk. Het is Tennessee Ernie Ford van 16... Nee, 16-tons nee, 16 heet het nummer. Dus het is 16-tons van de tijd, hoor, van Tennessee Foot. Tot straks. MUZIEK mm -hmm. Some people say a man is made out of mud A poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood and skin and bones A mind that's weak and a back that's strong You load 16-tons, what do you get? Another day older and deeper in debt Saint Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store I was born one morning when the sun didn't.